10 uur, na netweil met het NOS-journaal. Minister Schultz wil dat de NS en ProRail bij winterweer... eerder overgaan op een aangepaste dienstregeling. Dan is er minder kans op ernstige ontregelingen... zoals het afgelopen weekend. Dat staat in een brief van Schultz aan de Tweede Kamer. Er rijden dan wel minder treinen, maar toch ziet de minister het als oplossing. Hiermee wordt voorkomen dat verstoringen zich bij onverwachte omstandigheden... als een olievlek verspreiden en het hele treinverkeer tot stilstand komt, schrijft ze. Ze willen ook dat de spoorbedrijven het netwerk betrouwbaarder maken... zodat een calamiteit niet meteen een groot deel van het hele netwerk platlegt. Alle wethouders in Apeldoorn zijn opgestapt... vanwege fouten die zijn gemaakt met onverkoopbare bouwgronden. Dat maakte PvdA-wethouder Spoelstra bekend tijdens een raadsvergadering. Door de fouten zit de gemeente nu met een miljoenentekort. Apeldoorn kocht in het verleden veel bouwgrond aan... met de bedoeling de grond met winst door te verkopen. Maar door de crisis was er nog maar weinig interesse voor de grond... en bleef de gemeente achter met een tekort van zeker tientallen miljoenen euro's. In het slechtste geval loopt het tekort op tot 200 miljoen euro. Eind vorige maand stapte wethouder Mets van de VVD al op... vanwege het miljoenentekort. In de Spaanse provincie Malaga is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een vermiste Nederlandse vrouw. De 75-jarige vrouw was sinds juli 2010 spoorloos. Bij het stoffelijk overschot werden haar identiteitspapieren gevonden. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Volgens lokale media is de politie verbaasd over de ongebruikelijke plek waar de vrouw werd gevonden. Haar lichaam lag in een voormalige steengroeven vlakbij een buitenwijk van Malaga. De steengroeven wordt al jaren niet meer gebruikt... en is ver weg van de plaats waar ze voor het laatst is gezien. Het weer vannacht vrij helder met overal matige vorst. Morgen overdag veel zon en droog en min drie graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog. Daarna wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, verkeersinformatie een paar files. Op de A28 staat het vast vanwege werkzaamheden. Van Utrecht naar Zwolle staat het bij Leusden 4 kilometer. Van Zwolle naar Utrecht 2 kilometer bij Leusten Zuid. In beide richtingen is de rechte rijstrook dicht. In Zeeland is de A58 dicht. De weg Bergen op zoom naar Vlissingen. Er is een ongeluk gebeurd bij Knopen te Poel in de buurt van Goes. Er is daar een omleiding. NOS, NOS, NOS Radio e. De Lijn. Met Jack van Gelder. Nou ja, bijzonder goedenavond. We beginnen natuurlijk met de headlines van deze dag. Ajax is weer terug bij af. De raad van commissarissen van Ajax heeft vandaag de functie ter beschikking gesteld. De interim directeur vertrekt en technisch directeur Danny Blind ook. Met pijn in het hart. Nee, het, het feit dat je, dat je de club verlaat waar je, waar je 26 jaar gewerkt hebt, gevoetbald hebt. Dat is meer dan de, uh, de helft van mijn leven. Dat doet pijn. Ook de dag na de persconferentie gaan we het over ijs hebben. Het schijnt namelijk niet door te gaan, de Elverstedentocht. We waren bij de ronde van Skars Talaan. Op de persconferentie van de Elverstedentocht... komen journalisten om te zien hoeveel journalisten... er komen op een passenconferentie van de Elverstedentocht. Precies. Mark Tuitert maakt zijn een debuut op natuurhuis in Gooi Zondag doet hij dat weer, dan in Giethoorn. Maar dan moet hij wel vroeg op, want die wedstrijd begint om 8 uur. Ah oh ja, dat maakt niet uit. Ik, ben, uh, ik kom van de boerderij, dus uh, dat is al uh, na koeiemelktijd. Ik heb het idee dat ik een heel ander soort programma zit te presenteren. En dan de wereldtop van het shorttrack, Die is in Nederland voor de wereldbekerfinale. De Nederlandse ploeg is er klaar voor. Nou ja, het is natuurlijk uh, in eigen land, in Dordrecht. En ik denk dat daardoor het daardoor wel een hele hoge plek heeft uh, in onze agenda. We willen hier gewoon goed presteren en uh, op de podiums uh, belanden. Dan willen we ook nog even met Guido van Garde. Dat zullen we wel collect doen. Hij debuteerde vanmiddag in de Formule 1. En we kijken vooruit naar het Davis Cup duel tussen Nederland en Finland. We beginnen natuurlijk met Ajax in de studio aanwezig, collega Arno Vermeulen. Arno, um, jij schijnt als enige zo'n <lacht> beetje binnen de pand nog te weten... wat er aan de hand is met, uh, met Ajax. Uh, hoe, hoe is de stand van zaken? Even wat is er gebeurd voor de mensen die even 24 uur iets gemist hebben? Nou ja, dat worden we net nog in het nieuws volgens mij... wie er allemaal uh, opgestapt zijn... De... De Raad van Commissarissen gaat vertrekken. Uh, ze hebben hun zetels beschikbaar gesteld. Ze zijn nog niet weg, maar ze gaan wel weg en ze gaan op zoek naar vervangers. En er zijn twee directeuren weg. Danny Blind was technisch directeur. Martin Sturkenboom was algemeen directeur ad interim. En beide zijn vandaag opgestapt, hebben hun bureau uitgeruimd en zijn vertrokken. Dan even over die Raad van Commissarissen. Daar werd van gezegd: ze hebben uh, gezegd, wij stappen weg. Maar het is niet zo dat ze vandaag zijn weggestapt. En als ze wegstappen, doen ze het ook niet. Amas. Nee, uh, want ik lees wel overal, of niet overal, maar dat ze echt vertrokken zijn. Dat is inderdaad niet waar. Uh, ze hebben als taak sowieso een, nieuw, een nieuwe raad van commissarissen te vinden. Daar hebben ze een heel belangrijke rol in. Daar komen we zo misschien nog wel even op. Uh, en uh, in principe stappen ze gefaseerd op staat ook in het persbericht. Wat houdt, houdt het dan in? Want dat klinkt toch wel cryptisch. Nou, dat zou kunnen betekenen, je weet het nooit zeker bij Ajax... maar het zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld twee van de huidige raad... van commissarissen voorlopig blijven zitten. Uh, de rest zou vertrekken. Bijvoorbeeld uh, ten Haven zelf. Uh, Davids kan ik me voorstellen. Dan laten we aannemen dat Olvers en Reumen dan zouden blijven. En daar worden dan nieuwe leden bijgezocht. Wat is het nut daarvan? Nou, Moeten ze denk het bewaken? Ja, dat speelt wel een grote rol. Ik denk toch ook wel de expertise zomaar uh, uh, overbrengen. Uh, men denkt er wel heel makkelijk over. Ook Johan Kruijff heeft wel eens gezegd... Ah joh, zet vijf mensen in zo'n raad van commissarissen. Dat loopt wel los. Dat schijnt in de praktijk wat lastiger te zijn. Dus is het voor de club, voor de continuïteit van Ajax... belangrijk dat er één of twee mensen in blijven zitten. Bovendien, wat men ten alle tijden wil voorkomen... is dat sponsors... laten we Egelma als voorbeeld nemen. Daar hebben we het al vaker over ja, gehad. Adidas... Stelder. Bijvoorbeeld, er zijn meer grote sponsors. Uh, een van die sponsors dan zou kunnen zeggen... er is nu een bestuurlijke chaos bij Ajax. En dan gaat er namelijk een ontbindende factor vaak in... in die sponsorcontracten. Dat houdt in dat je het sponsorcontract zou kunnen openbreken of verbreken op het moment nu dat die raad van commissarissen dicht blijft zitten... daar ook know-how blijft, dan lukt dat niet. Dus het is ook wel ter bescherming van Ajax. Even uh, iets eruit pakken. Deze raad van commissarissen, die dus niet geliefd was... laat ik het maar heel minzaam zeggen, door de groep Kruif... gaat dus gefaseerd aftreden, maar moet nog wel met nieuwe kandidaten komen. Hoe moet we dat voorstellen? Want stel nou dat ze weer met kandidaten komen... die weer niet in het kamp Kruif zitten... Nou ja, dat is hartstikke interessant om te zien hoe dat proces gaat. A, moet er overleg komen tussen de Raad van Commissarissen. Dat zou er voor de eerste keer zijn dat de Raad van Commissarissen... met Johan Cruijff om de tafel uh, zit. We weten dat het niet één keer gebeurd is. Hè? Dat er niet één keer een vergadering is geweest... waar ze fysiek alle vijf bij geweest zijn. Behalve die ene met Jola Ling. Maar dat was niet echt een, een meeting. Nee. Er moet overleg komen uh, binnen die uh, RVC nu met Cruijff. Ik denk eerlijk gezegd dat het eerder via de advocaat zal gaan. Dat er een advocaat naar Cruijff zal gaan... en weer met de boodschap terugkomt. Er gaat overleg komen. Dan... Worden er bijvoorbeeld drie, dat lijkt me het meest aannemelijk op dit moment, of misschien vijf, nieuwe leden van de Raad van Commissarissen voorgedragen? Natuurlijk moet Kruijf daar een mening over gegeven hebben en moet hij daar positief over zijn. Of zijn dat namen die hij zelf genoemd heeft? Anders heeft het geen zin. Maar goed, niet alleen Kruijf, maar ook de vergadering van, van aandeelhouders. Precies, de dat, vergadering van aandeelhouders. Precies. Er moet een voordracht komen die Klopt. dus daar geaccepteerd gaat worden. Zeker. Alleen heeft de Raad van Commissarissen wel gezegd, ik heb daarna over gesproken: uh, we gaan uh, niet met de paar uh, kabouters komen die we, die we voorstellen. We moeten er zelf ook wel achter staan. Hij vindt een kabouter volgens mij. Nou, dat is niet een naam die de huidige RFC snel zal noemen. Maar bijvoorbeeld Van Duivenboden weer wel. Dat zou wel eens een interessant iemand kunnen zijn... om, in de, uh, om te, te benaderen voor de Raad van Commissaris. Die zou voor alle partijen wel eens een goede oplossing kunnen zijn. Voor de Vier en voor Kruif. En ik neem aan eigenlijk ook wel voor de Bestuursraad. Maar laten we zeggen dat ze drie van die types uh, zoeken. Dan zou die Raad van Commissaris in ieder geval van, van start kunnen gaan. Maar het heeft inderdaad geen zin. Natuurlijk, ze zijn met z'n vieren nog steeds, de RFC. Tegen Kruif, 4-1. Als zij met name die welke acceptabel zijn voor die vier, maar niet voor Johan. Dan heeft het geen enkele zin. Want dan uiteindelijk zal in die vergadering van aandeelhouders... waar Ajax een meerderheidsbelang heeft van 73 procent... zullen die namen van tafel worden geveegd... en kun je weer van vooraf aan beginnen. En ik merk wel, als je de mensen belt en de mensen spreekt... dat zijn ze ook niet van plan. Uh, de mensen die vertrekken uh, willen de boel niet traineren... niet ophouden en niet verstoren. Ze willen voor Ajax de beste oplossing gaan creëren in de komende weken. Uh, omdat ze zichzelf anders niet meer goed in de spiegel kunnen bekijken. Ja. Er zou morgen een bijzondere algemene vergadering zijn... van aandeelhouders, een bijeenkomst. Die is nu van de rol omdat de commissarissen zijn teruggetreden. Aan de andere kant kon ik me voorstellen dat het handig was geweest... om de aandeelhouders bij elkaar te hebben... om eens even te kijken hoe men nu voelt hoe, hoe nu verder... Uh, ja, maar technisch gezien was deze vergadering uitgeschreven... door de Raad van Commissarissen, verplicht door de, door de vorige rechter. Ik hoop dat u het nog begrijpt, maar zo is het. Ja. Uh, zij hebben die convocatie ingetrokken. Ja, dan kunnen de aandeelhouders nu zelf zo'n vergadering wel uitschrijven. Dat duurt alleen weer 60 ja, dagen, je ben je weer twee leven. maanden verder. Dat is een technisch verhaal waarom het nu niet doorgegaan is... en waarom het dan weer even duurt voor ze bij elkaar komen. Maar er is natuurlijk wel voortdurend contact uh, tussen de, de, de sponsors... Uh, en natuurlijk ook Ajax als bestuursraad. Die hebben een bestuursraad, die hebben daar... een Voorzitter in, die hebben vijf leden. En in ja. Henrichs, daar is natuurlijk voortdurend overleg. En Hendricks is natuurlijk al op de achtergrond voortdurend bezig om met, uh, met sponsors te praten. En ook wel om te kijken wie erg geïnteresseerd is om in een nieuwe Raad van Commissarissen plaats te nemen. Nou zijn er zijn contracten gesloten door de Raad van Commissarissen met Sturkenboom, met Blind. Er is een afspraak gemaakt met Van Gaal bijvoorbeeld. Uh, in hoeverre kunnen zij nog persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor datgene wat ze hebben afgesloten, wat zij eigenlijk niet mochten? Dat weet ik uh, niet. Ik denk alleen omdat de, het contract... Uh van Van Gaal niet doorgaat. Hè? Want dat zou natuurlijk financieel een behoorlijke hap geweest ja. zijn. Uh, dat het niet zo interessant is voor iemand nu binnen Ajax... om daar eventueel een, een, een zaak van, van te maken... en ze eventueel nog persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als dat al juridisch zou kunnen. Niet te vergeten dat onder andere Olfens juriste is... Uh, ten Haven daar wel aardig kaas van gegeten heeft. Dus dat ze dat ook wel behoorlijk afgetimmerd zullen hebben. er is nooit gesteld dat het contract met Van Gaal getekend zou zijn. Daar werden waren er heel mistig ja, over nou Ja, Maar daar heeft de rechter ze ook op aangesproken. De rechter heeft gezegd, het was een voorgenomen contract. Jullie hebben in de publiciteit zelfs gezegd eigenlijk dat het contract al uh, ondertekend was ja. en dat het onomkeerbaar was. Hè. Dat was een van de punten waar ze ongelijk hebben gekregen... in de rechtszaak afgelopen week, voor de duidelijkheid. Nee, dat contract is van de baan. Van Gaal krijgt geen geld. zou zelfs niet kunnen. Hadden we ook niet vergeten dat hij tot 1 juni sowieso nog werd doorbetaald... door, uh, door Bayern München. Ja. En dat hij natuurlijk nu alle tijd heeft om een nieuw contract af te sluiten... voor de komende jaren. Maar dan heb je nog blind... En Sturkenboom, nou, daar zal wat geld betaald zijn om die uh, contracten af te kopen. Maar om daar een huidige raad van commissarissen voor aansprakelijk te stellen... negatieve publiciteit voor de club, weer een juridische procedure... ik denk niemand, niet dat iemand zich daaraan waagt. En het lijkt me ook gewoon hartstikke onverstandig. Het mooie, het mooie is steeds dat er uh, in allerlei stromingen... toen Van der Bogen was, uh, toen op een gegeven moment Coronel weer... En iedereen, en iedereen kwam en iedereen riep uh, Van de Aad moet bijvoorbeeld weg. Uh, als, werd uh, ja, ja, slop werd genoemd vaker. wel wat minder dan Van der Aad nog. Uh, nou is er ongelooflijk veel... Veel, uh, schuim in het bad. En uiteindelijk is er, zie je een boon water. En wie drijft daar? Twee Ja, <laughs> Het is een belachelijke situatie zo langzamerhand. Het, het zijn directeuren die onder schot hebben gelegen... eigenlijk al de afgelopen jaren. Alleen omdat alle mensen om, om, hun, heen steeds, om hun heen steeds moeten vertrekken... blijven ze inderdaad overeind. En is het ook wel weer logisch dat men terugvalt... op toch de kennis en de ervaring die zij hebben. Uh, zij zijn nu de enige twee directieleden nog binnen Ajax. Uh, er zijn geen anderen meer. Uh, er is eigenlijk geen echte RVC meer, geen raad van commissarissen meer... want die gaan binnenkort weg. Dus natuurlijk zijn Slob en Van der Aad nu weer heel belangrijk. Als er straks nieuwe directieleden komen, zullen zij wel weer even leunen... op de ervaring die die andere twee hebben. Dus ja, uh, het klinkt heel gek. Het, het is voor deze twee misschien, voor hun eigen carrière... niet zo slecht geweest dat er afgelopen jaar allemaal aan verschrikkelijke dingen gebeurd Laten we niet vergeten. We hebben dus opgeteld... Uh, er zijn toch wel ruim denk, 25 slachtoffers. Hè? Als je denkt aan uh, bestuursleden, uh, directeuren, trainers, jeugdtrainers... die de afgelopen twaalf maanden allemaal Amsterdam verlaten hebben. Het is bijna lachwekkend. Uh, en uh, het is ook uh, zo dat ik in het eerste jaar ook helemaal geen oplossing zie. Ik denk dat er alleen maar verliezers zijn. En nu dat de, de kamp Kruif het voor het zeggen krijgt... dat is goed, vind ik, want laat het dan nu maar een keer gebeuren. Maar als het dan fout gaat, weet helemaal niemand meer wat er gebeuren moet, lijkt me. Ja, het, het is wel heel erg riskant. Waarom vind ik het ook, ook riskant? Uh, ik denk dat iedereen wel een beetje weet hoe, hoe, hoe, hoe ik erover denk en wat ik ervan vind. Ja, jij bent anti-kruif geweest altijd. Nee, ja, nee, dat is natuurlijk allemaal. Dat is, dat is makkelijk in de wereld om het zo te schetsen. Nee, laat je, mij, ja, goed, nee, nee, zeg laat, laat mij zeggen wat ik riskant vind. Maar jij bent vind. nooit, laat ik zo zeggen, voor deze hele verder was je ook nooit een Kruif fan. Voor deze? Voor deze hele affaire was je ook nooit kruifen en Dat mag. Nee, maar dat laatste is niet waar. Nou, nee, okay. nou ja, goed. Dat laatste is niet waar. Ik okay. heb het veel kritiek gehad op de manier waarop Kruis sinds hij terug is bij Ajax, heeft gemanoeuvreerd de afgelopen twaalf ja. maanden. Dat klopt. Wat mij zo riskant lijkt... is dat je zoveel verantwoordelijkheid nu weer legt op de schouders van Wim Jong. Uh, hij is eigenlijk het technisch hart. Dennis Bergkamp is al met andere dingen bezig, is betrokken bij het eerste elftal. En ik heb toch ook vandaag weer gehoord, collega's van RTL hebben het al gezegd, dat tussen Bergkamp en Jonk het ook niet meer zo heel goed botert. Maar die Wim Jonk is dan ongeveer nog het technisch hart van Ajax. En moet hij nu de komende jaren op dat gebied uh, uh, het beleid maken, de lijnen uitzetten? Natuurlijk met steun van Johan Kruijf vanuit Barcelona. Daar zet ik echt een groot vraagteken bij. Ik vind er altijd dat de baas moet op de box zitten. Als je uh, Ajax zit echt in, in zwaar weer. En daarom was ik uh, voorstander van de komst van Van Gaal. Omdat ik denk, als hij daar directeur was geworden... vanaf de eerste dag, was hij aanwezig... vijf, zes, zeven dagen per week... van morgens vroeg tot avonds laat. Dus dan weet je wie de baas is en je weet wie de lijnen uitzet. Daar is geen onduidelijkheid over. Ik ben bang voor Ajax dat die onduidelijkheid en onrust... juist inderdaad de komende jaar, jaren, je weet niet hoe lang het duurt... zal blijven. Omdat het uiteindelijk niet zal werken dat de man die de meeste impact heeft... en dat heeft hij, Johan Cruijff, in Spanje zit. en Of je het nou met per e-mail doet of per... Ja, uh, maar als er goede mensen zitten en uh, waar hij blindelijk op kan vertrouwen... dat geloof ik nog wel. Overigens moet ik je corrigeren en mezelf daarbij. Want ik heb afgelopen zondag bij Studio Voetbal gezegd... dat VI gezegd zou hebben bergkamp jong, Maar dat hebben we of verkeerd gehoord of zij hebben het verkeerd gezegd. Ik kreeg daar later een correctie op. Het was Bergkamp-Blind, dus dat geen verkeerd gerucht... ook door mij de wereld in slingeren. Nou ja. Ik heb alleen wel vernomen dat het tussen Bergkamp en Jong ook niet zo goed was. Oké, okay. dat is opmerkelijk dan. Uh, goed, de situatie nu, uh, laat maar eens even gaan kijken... want er vallen ontzettend veel spaners en slachtoffers. Eén van die slachtoffers is Danny Blind. Vandaag ging meer even naar hem toe en vroeg hem om toelichting. Nou ja, goed, uh, je hebt allemaal uh, de berichtgeving van, van de laatste weken... en met name de laatste dagen kunnen voor.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 Hoe pijnlijk is dat? Want uh, dit gaat over een baan... maar je bent ook uh, een ajax uh, aanvoerder, aanvoerder geweest van het eerste elftal. Het is niet zomaar wat. Nee, het, het feit dat je, dat je de club verlaat waar je, waar je 26 jaar gewerkt hebt, gevoetbald hebt... dat is meer als, uh, als, als de helft van mijn leven. Dat doet pijn. En uh, ja, goed, dat, dat, is, dat, dat weegt best zwaar. Maar het weegt niet op tegen dat je gewoon consequent moet zijn naar jezelf toe... En, en datgene waar je voor gekozen hebt, nogmaals uh, twee maanden geleden... Uh, nou, daar geloof ik in, daar geloof ik nog steeds in. En ja, dan denk ik dat het niet gaat werken dat je in een, uh, in een andere functie... Uh, dan dat je voor ogen had, blijft. Dan doen we, doe ik mezelf geen plezier. Uh, dan doe ik Ajax geen plezier uiteindelijk. Dus dan is het uh, een pijnlijke beslissing, een moeilijke beslissing... maar wel een waar ik volledig achter sta. Hoeveel pijn doet het? Ja goed, hoeveel pijn doet het? Ik leg net uit dat ik 26 jaar bij Ajax zit... En dat Ajax uh, de, uh, meer dan de helft van mijn leven uh, be, bestrijkt. En uh, ja, dan, dan, nogmaals, dan weegt dat zwaar. Maar ik, uh, ik, heb de, ik heb hier geen seconde wakker van gelegen om deze beslissing te nemen. Omdat ik daar gewoon uh, voor de volle 100% achter sta. En nogmaals, uh, dat dat gerelateerd is aan de keuze die ik twee maanden geleden maakte. En, en die was duidelijk voor de, een andere werkwijze dan men nu voorstaat binnen Ajax. Uh, ik denk dat, dat Ajax gebaat is met, met, met, uh, met leiding, met duidelijkheid, met, met een, een visie. Die, uh, of een werkwijze die, uh, waarbij je je doelen stelt. De visie zal uh, ook van Gaal Kruijff, die, die verschilt niet veel. Het gaat om voetbal. Ja, dat en het zeg gaat, jij? Ja, maar dat is zo. Het gaat om voetbal en het gaat om het voortbrengen van talenten. En het is al jarenlang bij Ajax gebaseerd op, uh, op de ontwikkeling van, uh, van het individuele talent. Het is nooit slecht om dat een keer op te schudden. En dat is denk ik wel gebeurd de laatste tijd. Maar die visie is ook van Vergaal. Het zit er meer in, in de werkwijze op de vloer. En hoe je, hoe je met elkaar omgaat. Hoe de, hoe de leiding werkt. Hoe de structuur is. Hoe er gecommuniceerd wordt met elkaar. Nou ja, en daar is, ook, daar is duidelijk behoefte aan binnen deze club. En uh, nou, dat komt, uh, met Vergaal komt dat er niet, denk ik. En daarom neem ik deze beslissing. Ja, hoe, hoe kijkt deze, deze zaak aan? En tegen ook het, het feit dat je hebt gezegd <klaan> van, ik, ik stop ermee. Nou ja, goed. Dat, dat, had, dat zal hem niet verrast hebben. Ik heb de laatste week een paar keer contact met hem gehad. En dan met name over uh, goed, de fase waarin we ons uh, begaven. En, en, en de uitspraak die eraan zat te komen. En hoe daarmee om te gaan. En op het moment dat hij ergens zijn woord aangeeft... Dan, uh, dan gelooft hij daarin. En dan gaat hij daarvoor. Dus dan is het ook teleurstellend voor hem... Uh, als dat niet doorgaat. Ja, dat heeft hij ook tegen jou zo uitgesproken. Ja, natuurlijk. Heel duidelijk verhaal. Ja, er is geen spel tussen te krijgen wat hij uh, zegt. Uh, hij voelde zich natuurlijk zo langzamerhand als een soort uh, zeehond op een ijsrots met allemaal hongerige ijsberen om hem heen. Uh, dus hij kon daar niet blijven. En maar hij, hij maakt... voelde vanaf het begin het vertrouwen ook niet van Cruijff. In de eerste instantie ja. ook van hem af. Ja. Nou ja, Cruijf, in de eerste instantie leek het erop alsof Cruijff sowieso Blind helemaal niet wilde hebben. Hè. Daarna uh, kwam er een nuance en zei Cruijff dat hij in principe geen problemen had met uh, Blind. Nou ja, toen kwam natuurlijk het probleem dat hij een functie kreeg, technisch directeur... die in het plan van Cruijff niet voorkomt. Dus was hij daar toch een soort ongewenste vreemdeling? Had hij alleen wel steun? Uh, binnen de club natuurlijk van mensen die daar toen nog wel waren en nu niet. Bijvoorbeeld van Strukkenboom. En ja, nu die steun wegvalt is het hem een onmogelijke zaak. En inderdaad de komst van Vergaal definitief van de baan is. Had hij uh, geen andere keuze. Ik ga een paar namen noemen, want uh, we gaan de toekomst inkijken. En dan denk ik aan Maarten Fontijn. Ik denk aan Ling. In welke functies bedoel je dan? Uh, bijvoorbeeld in de directie of uh, in de raad van commissaris. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat Johan, Johan Kennende, die heeft Jurderling altijd voorgesteld: de barricade is weg, dus daar komt Jurderling. Mm, ja, het zou mij verbazen als Kruif dat uh, zou doen. Ik verwacht eerlijk gezegd niet. Afgelopen week uh, kwam het ook wel weer wat slecht nieuws voor Ling natuurlijk naar buiten. Een, een, een oude zaak weliswaar, uh, maar niet prettig om over jezelf te lezen. 150.000 uh, gulden of euro geloof ik in een plastic zak ooit bij iemand uh, opgehaald... omdat hij in financiële problemen was. Uh, bij iemand met een, met een uh, crimineel drugsverleden. Het uh, is overigens dat... een niet bewezen affaire, hè? Nee. Het, het... het gerucht. Ik zei alleen dat het okay. geen... Nee, van Aanegem heeft gezegd dat hij erbij was, volgens mij. Maar het, het gaat erom dat het niet prettig is voor Ling... om dat op dit moment op zijn pad te krijgen. Natuurlijk zou het kunnen dat Kruif weer terugkeert bij, uh, uh, bij Ling. Het lijkt mij niet zo aannemelijk. Dan ligt het wat meer voor de hand dat hij probeert... de Marco van Basten alsnog over te halen. Daar moet hij wel wat voor doen. Want de relatie heeft wel een enorme knauw gekregen van Basten Cruijff. Eh, omdat het in eerste instantie misging. Terwijl eh, Van Basten in kannen en kruiken qua contract was eh, met Ajax. En daar Cruijff op het laatste moment de voet tussen zitten. Daar was Van Basten ontzettend ziek Ik kan over. me niet voorstellen dat het een goed komt. Nee, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb je denk ik wel gelijk in. Maar ik denk dat die poging wel wordt, uh, wordt ja. gedaan. Andere naam die jij noemt. Uh, ja, dat ligt, uh, ligt lastiger dan, wat ik al zei, bij de Heilige uh, Raad van Commissarissen. Uh, bijvoorbeeld Fontijn, die op een vreemde manier natuurlijk ooit vertrokken is bij Ajax... met een afkoopsom, uh, of die weer, weer binnenkomt. Het zou kunnen, maar er is ook nog een andere optie, dat er eerst drie... Uh, nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd... en dat die dan de kans krijgen om later de FSC uh, uit te breiden... ja dan heb je de kans dat mensen als uh, Fontijn misschien wat eerder in uh, beeld komen. Keo Molenaar denk ik ook steeds. Ja, je bent zo ontzettend druk mee. Uh, waarom ga je dan eventueel niet in de Raad van Commissarissen ja. zitten? Um, kan jij voorstellen dat mensen die uh, niets met Ajax hebben... of mensen die uh, iets hebben van laten ze gewoon op het veld de bal erin trappen... dat die zoiets hebben van gaat dit allemaal inmiddels al een uh, ja, jaar over? Het is een beetje check. dat hebben wij ook wel. Van de andere kant fascineert het de mensen natuurlijk ook wel. Het is ook alweer, niet elke dag, maar toch met regelmaat het gesprek van de dag. En ik denk bij veel mensen vandaag, nu deze besluiten zijn gevallen... dat er uh, best wel over gesproken wordt. Het is de grootste club van Nederland. Het is een club... Uh, waar de paniek best wel groot is. Kijk maar naar de competitiestand waar het heel slecht gaat. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Uh, natuurlijk is er een, een hoop over gesproken. Uh, en dat gaan we echt de komende maanden nog wel doen. Uh, je, je kunt er niet omheen. Van de andere kant was het heel erg goed nieuws trouwens uh, gisteren volgens mij toch. Want die ja. jeugdopleiding was zo slecht. Ja, Ajax wint gewoon bij Barcelona de A1 okay. met 3-0. Ja. Kan dat als je een hele slechte jeugdopleiding nee, hebt? Nee, ik, ik moet ook zeggen dat ik het een hele merkwaardige wedstrijd vond... en dat Barcelona absoluut met die A1 niet zo speelde als dat het eerste speelde. <laughs> Kortom, we hebben weer ergens over te praten. Kortom, er is genoeg inspiratie. Zo'n gedachte ontstaan, waar komt dat helder ogenblik? Dat inzicht toch vandaan? Dat komt door ons, zin voor ga van Het me zo mooi als je zo mooi en zo fijn kan zingen als Mathilde Santing met inspiratie. Wij gaan het hebben over uh, autosport. En dat doen we met Guido van der Garde. Goedenavond, Guido. Goedenavond. Check, je debuteerde vandaag in uh, het Formule 1-circuit. Je zei het uh, in, op een training. Je hebt je rondjes gered op het circuit van Gires. Vertel eens, hoe was dat? Ja, het ging goed. Uh...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 de, je haalt tussen de 4 en 5G in de snelle bochten. En, uh, het gaat ongelooflijk hard. De snelheid op het stuk uh, is 310 km per uur. Alleen de bochtensnelheid dat is echt absurd. Het, dus het gaat zo hard. Je rijdt uh, om die auto te testen, of zijn ze stiekem jou ook aan het testen?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 Deze dagen uh, heb je wel, wel iets nodig om, om erin te kunnen. Uh, maar goed, daarnaast uh, hebben ze me ook zeker genomen om talent. En uh, dit jaar kan ik meelopen. Ik ga naar elke Grand Prix toe uh, en ik ben gewoon een reserve als, als de huidige rijders iets overkomt, ziek of zwak of misselijk zijn, dan moet ik instappen en dan moet ik er staan. En uh, ja, het wordt gewoon een heel erg uh, uh, leerjaar en hopelijk uh, mijn schuin oog voor volgend jaar dat win kunnen stappen. Dat zou mooi zijn. Dan kan ik me herinneren dat ik op een gegeven moment op een nieuwe uh, wielerfiets ging zitten en dat opeens mijn versnelling anders zat. Maar dan reed ik misschien, als ik heel hard ging, 35 kilometer in het uur. Jij yeah. zit met 310 kilometer in het uur met 20 nieuwe knopjes en met dingetjes die je moet bedienen het <laughs> uh, is absurd. Hè? Ja, het is, ja, is inderdaad absurd. Maar hoe gaat dat? Ga je dan eerst in een testmodule zitten? Of ga je gewoon meteen in die auto en dan kijk je... en op een gegeven moment ga je sneller rijden... naarmate je de knopjes onder controle krijgt? Nou, de meeste teams hebben wel simulaties. Die kunnen ze van tevoren... Uh, kan je zien hoe het stuur werkt. En dit, uh, en, en in principe... Uh, uh, ...rijt, maar dit team heeft het nog niet. Dat is wel, uh, uh, daar zijn ze wel mee bezig. Maar daarnaast, ja, je moet gewoon instappen en je moet gewoon elke knop uh, kunnen bedienen zoals ze uh, aangeven. En uh, ja, dat is wel even moeilijk, maar dat gaat snel. Ik bedoel, uh, ja, als je een dag doet, dan, dan, dan heb je dat al redelijk goed onder de knie. Wie reden nog meer vandaag? vandaag? Uh, het, uh... Nou, alle grote jongens. Uh, Hamilton, uh, Alonso, uh, Vettel... Uh, ja, uh, noem ze maar op. Dus, uh, er waren ongeveer tussen de 11 en 12 auto's. Het is nog net niet zo dat je met je handtekeningenboekje loopt. Sorry, wat zeg je? Is het is nog net niet zo dat je dan met een handtekeningenboekje loopt. <laughs> nee, nee, nee. De nee. Nee, me meeste van die jongens heb ik vroeger gekart en, uh, en gereisd. En uh, zelf verslagen, dus hij uh, kent ze goed. Hoe, uh, hoe reageerde je eigen ploegenoten op jouw komst? Want je bent toch een concurrent toen je in het went of keert. Nou, wel goed. Ik bedoel, Heike Kroeplein, die bij ons in, uh, in het team zit, die, uh, die, die ken ik al best wel lang. We hebben samen vroeger in, uh, in een programma gezeten van van Renault-Formule 1-team. En, um, en Trulli kende ik helaas niet. Alleen, ja, die, die was er niet zoveel vrolijk van, volgens mij. <laughs> Ga je morgen weer rijden? Nee, morgen zit, zit Trulli in de auto. Nee, ik ben wel uh, de hele dag op het circuit om te kijken en te luisteren met de radio en te zien wat, uh, ja, hoe het team werkt. Want hoe meer informatie ik krijg, hoe beter het is voor de carrière. Dus uh, ja, wordt weer uh, toekijken morgen. En als je dan uiteindelijk uitgesteld bent naar je laatste rondje op zo'n dag, spuit dan de adrenaline uit je oren? Ja, ja zeker. Ik bedoel, ah, bedoel uh, het is natuurlijk heel vet om te doen. En dan denk ik, ook uh, jongensdroom, uh, ja, droom, daar zit, wel, dat zit dit erin. En uh, ja, het, was, het was een mooie dag. En het ging, uh, ging in de middag ging het heel erg goed. Dus ik ben erg tevreden. Dan haal ik je terug in de realiteit van het nieuws van Nederland van vandaag. Er zijn sommige stukken in Nederland waar we binnenkort weer 130 mogen rijden. Ja, dat, uh, dat zou mooi zijn. Dat is alleen maar beter, hè? Ja. En het andere nieuws is, is over jouw clubje. Uh, Kruif uh, heeft uh, het voor elkaar. Die gaat het nu uitmaken. Is dat goed of is dat slecht? Ja, nou, de meningen zijn een beetje uh, verdeeld, hè. Ik, uh, wat vind je er zelf van, uh, Jack? Ik, ik denk dat het wel positief is, moet ik eerlijk zeggen. Jij bent slim. Ik zou zeggen, laat hij het maar doen. En als het fout gaat, gaat het fout. En als het goed gaat, dan is iedereen blij, denk ik. Ja, ik, dan, uh, ik, uh, ik ga met je. Absoluut. Prima. Okay. Ik hoop in ieder geval weer dat ze aan het voetballen komen en dat ze, dat ze weer potten gaan winnen. Dat zal uh, ja, ten eerste het mooiste zijn. Ik bedoel, de laatste paar wedstrijden waren niet uh, altijd best, maar nee. ik denk dat ze wel weer uh, voor, voor goed, alles goed gaan. Heel goed. Bedankt voor je reactie en we volgen je dit seizoen. En we hopen je nog een keer echt in het stoeltje te zitten tijdens een race. Dat zou mooi zijn. Hey, Dank okay, je wel. Dan. Oké, Succes. Uh. Jojo, dag. Goed Wij gaan door met uh, Natuurreis. Ja, want het is er nog steeds. Voor de Marathon Schaatsen was het vandaag in dubbel opzicht de day after. De dag na het Nationaal Kampioenschap op Natuurreis. En. De dag na de beslissing dat de tocht der tochten niet doorgaat. En ik wil u, voordat we direct uh, gaan luisteren naar een reportage, toch even meenemen wat zich hier dan afspeelt bij de NOS. Wij hadden zondagavond studio voetbal en de hoofdredactie liep heel nerveus rond. Iedereen ging allerlei kamertjes in, uh, vergaderen, vergaderen, vergaderen. En toen hoorden we, ja, de Elfstedentocht zou wel eens door kunnen gaan. En toen kwam Good old Martijn Lindenberg ook binnen en toen dacht ik, yes, het gaat beginnen. Het gaat allemaal het gaat zich afspelen. En ik, ik heb zoveel bewondering voor de, niet alleen voor de mensen die daar bezig zijn geweest in Friesland, om het voor elkaar te krijgen en te meten, maar ook voor mijn collega's die daar dag en nacht mee bezig zijn geweest en hun know-how hebben we aangewend om het u zo goed mogelijk in beeld te kunnen laten brengen. Het is niet doorgegaan, maar dan neemt u van mij aan: het draaiboek is up-to-date. We gaan dus door. Gisteren, dus die tochten, tochten niet door. En op die dag moesten ze dan, die dag nadat het allemaal niet doorging, weer vol aan de bak. De ronde van Scorstolon op het ijs bij het dorp Goorningarijp. Gio Lippens was er uiteraard bij. Wat een verschil met gisteravond: een grote witte plas. Bedekt met sneeuw. Een spoor waar de schaatsers overheen kunnen. En dat is het dan. En af en toe dit prachtige geluid. Gewoon schaatsen op natuurreis zoals het bedoeld is. Geen gekte. Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Geen jakhalzen. Dit is de plek waar straks die persconferentie is. En hier gaan we horen het get on of night. En... Geen Piet Paulusma. We hebben stenen zitten voorlopig niet in. Maar wie weet eind volgende week dat de winter terugkomt. Of vanaf volgende week woensdag. Wat mij betreft, ontmoet en tot morgen. Alleen maar rust. Rust op het ijs. Rust bij de inschrijving in de zeilschool. Ja, het is lekker rustig nog, maar uh, ze komen wel hoor. De eerste twintig heren heb ik op dit moment. Alleen de dames laten een beetje al beter. Hoe komt dat? Ik denk dat ze moe zijn. Wat uh, zeggen ze hè? Uh, ja, die, die zijn er wel, maar uh, ja, als je ziet dat Voskentammer is er en Carlos uh, Sielman, Jolan Langeland. Uh, ja, de, de top is er wel. Rijnswacht, de man bij de inschrijving. De man ook met 100 jaar ervaring in het schaatsen. Rijn. Je hebt gisteren die hectiek gezien bij de persconferentie van de Elf Steden. Toch al die media die erop af waren gekomen. En nu die stilte vandaag. Ja, ik, ik heb een schotelwagen zien staan. Dat is het enige. Nou, en jullie zijn hier nu. En uh, er komt straks nog wel wat uh, van onder van, uh, Friesland en, en, en, en, de, en de kranten. Maar uh, ja, moet eens luisteren. De, het was allemaal landelijke pers gisteren. En het was niet allemaal sportpers wat er was. Ook sensatiepers, denk ik. Op de persconferentie van de Alversterentacht komen journalisten om te zien... hoeveel journalisten er komen op een passenconferentie van de Alversterentacht. En nu komen er nog journalisten die zorgen naar de journalisten die zorgen naar hoeveel journalisten er dan binnen bij de Elfstedentocht. Ilke Lok, prominent Fries schaatsverslaggever. Wat een mooie wijsheid. Maar nu even de vertaling. Er komen op de persconferentie van de Elfstedentocht komen er journalisten... om te kijken hoeveel journalisten er op de persconferentie van de Elfstedentocht komen. Nou staan we hier op het ijs. Mooie witte vlakte. En anderhalve mannen een paardenkoppen. Nou houdt het op. Ja, de, maar zo werkt dat uh, nou één keer. Uh, kijk, alle, alles wat uh, op Friesland afkomt in die afgelopen week. Uh, dat is heel teleurgesteld. Dat gaat weer weg. Uh, die rijders weten ook niet wat ze moeten. Uh, uh, de, de bandploeg rijdt bijvoorbeeld vandaag een deel van de Elfstedentocht. Om toch eens te, te kijken. Of volgens mij rijden ze helemaal. Om even te zien hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, en dat doen dus heel uh, veel mensen. En ja, deze jongens gisteren allemaal 100 kilometer gereden. Die gaan ze dus echt niet forceren op dit eindje ijs, want die krijgen een hele mooie wedstrijden. Toch, hè? Dit is wel het echte schaatsen op natuurreis. Dit is het echte schaatsen op natuurreis. En de volgorde is ook helemaal verkeerd. Hè? Je hebt al de eerste week korte baan... tweede week prachtige wedstrijden op natuurreis van de marathonrijders. En dan komt pas denken aan de Elfstedentocht. Denken aan de Elfstedentocht. Ja, dat deden al die marathonschaatsers gisteren natuurlijk ook... tijdens dat 1K. De winnares bij de vrouwen vandaag, Voske Tamer van der Wal... baalt van het afstel... Maar ze blijft hopen dat hij hier ooit weer een keer komt. Nou ja, wie weet, weet je. Ik heb, ik heb nog wel wat jaren te gaan. Dus wie weet komt hij nog. Uh, terwijl ik schaats. Dat uh, moeten we maar zien. Maar uh, nu deze wedstrijd, we moeten er nu nog even van nemen. Want uh, het is, kan volgende week zomer wel afgelopen zijn. Ja, verbaast het je wat dat betreft dat er zo weinig dames zijn. 16 vrouwen maar hier. Terwijl... Natuurreis, op het moment dat het er ligt moet je alles pakken, denk ik. Ja, dat is ook zo. Dat is mijn... Kijk, iedereen moet natuurlijk... Uh... Iedereen zal er wel zijn redenen voor hebben. En uh, kijk, ik maak gewoon mijn eigen keuzes. Ik heb bijvoorbeeld voor gekozen om de alternatieven niet te rijden. Zodat ik deze week uh, gewoon hier nog aan de bak kon. En me gewoon nog fit voelde. Maar een aantal dames die die rit hebben gereden... die zullen natuurlijk ook wel flink aangetast worden zijn. En uh, ja, weet je, we dames Schaatsen, wij zijn geen uh, profs, hè. Dus er moet ook gewerkt worden. En uh, dat speelt voor dingen sommige meiden denk ik ook gewoon mee. En dan? De winnaar bij de mannen vandaag, Rob Hadders. Hij lijkt nooit moeten worden. Hij won al drie wedstrijden op natuureis deze winter. Dus voor hem is het dubbel spijtig dat die Elfstede toch niet doorgaat. Nou ja, goed, ik heb er wel goed om kunnen slapen hoor. Uh, je moet het ook wel weer een beetje relativeren. Ik bedoel, uh, we hebben er 15 jaar op gewacht en kunnen rustig nog een jaartje wachten. Alleen ja, we zijn gewoon nu zo dichtbij dat het wel, uh, ja, wel vervelend is. Ik kan me ook voorstellen, als jij de man in supervorm bent, dat je ook denkt... nou ja, als die dochter dan een keer komt, dan maak ik ook nog eens een keer een grote kans. Ja, nou ja, kijk, uh, wij hebben in de familie hebben het gezegd, de werk is het beste medicijn. Dus ik zag mezelf inderdaad al een beetje als kans hebben, maar... ja, om uh, vandaag maar aan de slag te gaan, lijkt me het beste medicijn om die katen te verwerken. De hype is wel even helemaal over. Je ziet het hier, het is veel rustiger, het is allemaal veel minder hectisch dan de afgelopen dagen. dat ja, is het lot van de marathonschaatser. Wij, wij reizen soms op helemaal lege banen in het zuiden van het land. En zoals een week als deze, dan zijn we de belangrijkste sporters van Nederland. En ja, dat is een soort achtbaan waar je dan in terechtkomt die aan de ene kant fantastisch is... maar aan de andere kant ook wel ja, heel vreemd eigenlijk. En voor jullie is het gewoon ook geweldig dat deze wedstrijden er nu gewoon zijn, dat er ijs ligt. Dat is fantastisch. Ik vind, als een natuurreis in Nederland is, dan moet je daar staan... En dan moet je daar rijden en uh, alles geven wat je hebt. Want ja, voor je het weet duurt het weer 15 jaar voordat het weer is. come stay Everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. tweede kans. Ik weet niet of het opgedragen is aan Jan Ulrich... maar in ieder geval, everyone deserves a second chance... van Raoul Midon. Komend weekend strijdt het Nederlands... Davis Cup team en dan heb ik het over tennis in Den Bosch... tegen Finland. De ploeg van teamcaptain Jan Siemerink... hoopt mij een eerste stap te zetten richting de wereldgroep. Om dat te bereiken voegde Siemerink een nieuwe naam toe aan zijn selectie... Jean-Julien Roger. En uh, hij is in de Verenigde Staten geboren... deze Antilliaan, maar hij heeft een Nederlands paspoort en maakt zich al jaren verdienstelijk in het dubbelcircuit. Dus, ja, was het niet zo gek om hem erbij te halen. Vandaag vond, hen, vond in het stadhuis van Sertogenbosch de loting plaats... voor de komende drie dagen. Een mooie gelegenheid om eens Pols hoogte te gaan nemen... over de stand van zaken binnen de Nederlandse tennisploeg. En dat deed Matthijs Weststraat voor ons. Terwijl voor het statige stadhuis van Sertogenbosch... tennisclinics worden gegeven... Wordt er binnen gestart met het echte werk. Goedemorgen, band en zorg dat je met je team snel de band weer voelt. We gaan door tot de prijs op zijn. Good morning, afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the draw ceremony of the Davis Cup by BNP Paribas tie between the Netherlands and Finland. Loting zeg maar nooit zoveel. Feit is natuurlijk wel dat, uh, dat hun beste speler niet speelt en dat uh, scheelt een op een borrel. I would just like to inform you dat earlier today we did receive a change of team nomination from Finland. Where Henry Continent, originally nominated, has been replaced by Juhu Paku. Josimenik, dat kwam voor jou ook als een verrassing, denk ik. Hè? Nee, nou, laat ik het zo zeggen. We houden natuurlijk die hele week als er getraind wordt, de baan wordt gedeeld met de Finnen, dus dan zijn wij weer aan de beurt, dan de Finnen. En dan zie je dat er op een gegeven moment ook vijf spelers zijn. Dus dan denk je, nou, dat kan van alles zijn. Wij dachten in eerste instantie aan Henry Contine, die had de hele tijd niet meer gespeeld. En die was hier ook, stond ook op de nominatie. Dus dat ze dachten van nou even kijken hoe dat gaat, want uh, die had nog geen wedstrijd gespeeld. Um, die hele johvaarder kwam heel laat binnen. Dus toen dachten we al van hé, hey, is misschien wat aan de hand. Maar uh, nou, dat niet niet speelt. Dat, uh, dat hadden we niet verwacht, want hij had vorige week nog kwartfinale gespeeld in Montpellier. will wil the first match against Robin Hassa. Van de Nederlands. weer even over de Vinnen. Even jouw eigen team. Nou, ook een, ja, mag je zeggen, min of meer verrassende naam? Royer? Um, nou, voor de, ik denk voor de, voor, de, voor de tennisliefhebbers die de laatste tijd een beetje gevolgd hebben, allemaal. En, en die tennis natuurlijk al langer volgen. Die hadden denk ik wel kunnen ruiken dat ik die uh, Royer zou selecteren voor deze ontmoeting. De captains hebben ook de doubles teams voor Saturday. En voor de Nederlanders is Jean-Julien Roger en Jesse Hoetabonnum. Wat moet ik zeggen, Jean-Julien of JJ? Uh, JJ. Ja, ik ben nu denk ik de blijste speler hier voor Nederland. Uh, je staat echt te stralen. Je hebt er nooit geheim van gemaakt hè, dat je voor het Nederlandse team wil uitkomen. Uh, nee, nee, nee, dat is uh, voor ons of voor mensen van uh, Curaçao ook dat is een droom als je uh, voor Nederland kan spelen. Um, er was een kans en, uh, voor mij om voor Nederland te spelen. Dat, uh, dat ja, wou ik graag doen en uh, ik heb het ook laten weten aan die andere mensen, en uh, Rohan en Jan ook. En, uh, uh, met dat proces hebben ze ge uh, geholpen een beetje en uh, ja, hier sta ik nu voor uh, Nederland. Concurrentie is, uh, maakt een speler alleen maar beter en dat wil je natuurlijk ook in het team zelf hebben. Want je wil dat de spelers uiteindelijk ook beter gaan worden om uiteindelijk betere prestaties ook te krijgen in de, in de, in het landen, in de landenwedstrijd, de Davis Cup. Dus uh, ja, dan is het fijn als je uit zes spelers kan, uh, kan kiezen. Dus dat, dat niet iedereen meer zeker is van zijn plaatsje. En dat hopelijk stuurt dat ook die concurrentie een beetje op. En zijn de spelers zien ook in van oké, okay, ik zal er harder voor moeten werken... of misschien nog wel wat meer voor moeten doen om in het team te geraken. En dat vind ik ja, een positieve ontwikkeling ook. De Nederlandse team kan uh, verbeteren in het uh, ja, dubbelspel... Um, en uh, dat ga ik nu proberen te laten zien Want uh, het is ook belangrijk uh, Jongens zijn allemaal heel goede spelers uh, Maar toch wel meer single spelers Um, dus ik denk wel dat ik met een paar dingen kan helpen. Strategisch en uh, uh, mentaal ook op de baan. Hij is een ervaren speler, weet precies wat er van hem verwacht wordt. En is enthousiast, uh, aanstekelijk enthousiast bijna in, uh, in het spelen van zijn wedstrijd en in het dubbelspel. En daardoor neemt hij volgens mij automatisch ook uh, min of meer de leiding op zich. Zonder dat hij echt een leidersrol wil vervullen. Dat gebeurt automatisch. En dat is iets wat je graag wil. Dat iemand met zijn intensiteit, met zijn energie, met zijn manier van beleven... De rest opstoot. Vind jij dat ook van jezelf? Ja, vind ik ook. Ik, ik denk dat ik. Uh, zo voel ik me. Ik probeer niet uh, beter dan de andere spelers te zijn. Dus van mijn eigen uh, teammates en zo. Maar uh, ik probeer ze altijd te helpen en, en goed uh, communiceren met hun. En uh, ja, dat, uh, dat is wat ik uh, met het team ook kan helpen. Dat weet ik. En dat probeer ik te doen. Je bent 30 jaar. Vind je het niet jammer dat ze nu pas bellen? Uh, ja, een beetje wel. Maar. Uh, ik ben zo'n persoon dat ik denk van, uh, everything happens for a reason. En uh, als het uh, nu moest, dan, ja, dan is het nu gebeurd. En, uh, maar ik ben er heel blij mee, dus... Veel succes, komend weekend. Ja, dankjewel. Ladies and gentlemen, that concludes the draw ceremony. Thank you. Met zijn maat Erben Wennemars had hij graag willen meedoen aan het NK op Natuurhuis. Maar daar staken de andere marathonschaatsploegen een stokje voor. Want ze waren niet zo blij met de publiciteitsstunt van de gelegenheidsploeg rond de twee lange baantoppers. Vandaag maakte Mark Tuiter dan toch zijn debuut op Natuurhuis in Going en Garijp. En na afloop had hij pech, want de Olympisch kampioen reed recht in de armen van Gio Lippens. Sorry. Hoppa. Het was iets sneller dan je waarschijnlijk zelf had verwacht, Mark maar misschien iets minder snel dan wat anderen van jou hadden verwacht. Je hebt toch nog een aantal ronden flink meegereden. Ja, het, uh, hoeveel is het? Zes rondjes? Twintig kilometer bijna of zo? Nou ja, dat, uh, ja, met de wind mee, hoor. dan gaan die gasten zo hard. En dan, uh, dan, uh, dan, ga je, dan verval ik een beetje wel in een slagje dat ik iets dieper ga zitten. Want dan train ik het hele jaar op, op diep zitten. En als er iets niet handig is om te doen, is het diep zitten. Dus ja, dat, uh, dat loopt even uh, heel erg zwaar. Lopen je benen vast als het te lang, uh, te lang gaat. Zo dus was ik kopgroep weg. En de grote ploeg zat erbij. Dus ik dacht even, mooi. Ja, want dan, dan zakte het tempo. Lekker, ja, misschien dat ze lekker een beetje het tempo laten zakken. Dan gaat het goed. En uh, die tempowisselingen af en toe hard dat gaat ook nog wel. Alleen, uh, er gingen een aantal jongens op kop en Die bleven maar sleuren en sleuren dan met de winnen mee. Dat, uh, och, man. Is het dan moeilijk om te beslissen van, nee, oké, okay, en nu is het afgelopen? Nee, nee, natuurlijk verwacht je wel ook wel dat het... Uh, dat het, ah, eh, nou, er was een moment, inderdaad, toen het ging best wel even lekker Alleen, ja, je, dan denk je van, nou, misschien red ik het toch wel een eindje zo. Maar dat, ja, het, je, het gaat in uh, Schiftingen, dat weet ik wel, uit Skieleren uh, van vroeger. Dan uh, wordt af en toe een, een, de forsing uh, gevoerd en dan, uh, dan moet je eraan. <lacht> en dan ga ik er als eerste aan. Dat is op zich niet zo heel erg gek misschien. Van een 35 uh, laag naar uh, 100 kilometer binnen een paar maanden tijd is uh, misschien wel iets te gek. <lacht> maar wel leuk, wel leuk. Hoe werd je trouwens ontvangen? Nou nah, prima, ik heb met iedereen gepraat. En uh, we hebben aangenaam nog even een hand geschud. ja, die uh, gasten vinden het hartstikke leuk dat we rijden. Dus uh... ja, met die hele commotie van de ah, afgelopen dagen. Het is gewoon een beetje opgeblazen. dat is. Uh, dat, uh, dat is gewoon. Uh, laten we het maar houden op, uh, op koorts. Natuurreiskoorts en uh, de Elsteden. En dan, uh, dan wordt inclusief ik en uh, alles wat. Uh, heel, heel Nederland wordt helemaal gek. En dat is, Aan de ene kant is het ook weer heel mooi om te zien en dan gebeuren misschien zo'n soort dingen. Dus, maar... Ja, ik, ik ken die jongens allemaal al hartstikke lang, dus uh, dat, is echt, uh, dat is, gaat prima hoor. Geen probleem. Hartstikke leuk vinden ze het. Dus, uh, nou ja, Erben is nog in de wedstrijd, dus uh, ik, uh, ik hoop dat die, uh, dat die nog eentje, eindje, eindje verder komt. Zeg, in de komende dagen, ga je nog andere wedstrijden rijden of uh, ga je er een beetje rustig aan doen? Nou, ik uh, wil nog even een wedstrijdje rijden ergens eigenlijk. Maar ik... Giethoorn? Ja, Giethoorn hoorde ik net. Want... Ik, wat ik wel mooi vind is een, een grote... Dit is een rondje van drie. Dit was gewoon bijna een baantje. Dit was links een bocht, rechts een bocht. Uh, tegenwind en meteen draaien, keren. Dat is echt uh, een uh, Amstel Goldrace zal het zijn, denk ik, in het, uh, in het wielrennen. Maar ik wil, uh, mooie, het lijkt me mooi om echt uh, hier over die kanalen te gaan. En uh, echt lange stukken draaien. Gewoon geen rondje, maar echt, uh, echt van stad tot stad. Dat is ook de Elfstede toch natuurlijk. En dat, uh, ja, dat is van een andere orde dan, uh, dan dit. Dus dat lijkt me ook wel mooi om een keer te doen. En, ach joh, we doen... Uh, we schaatsen voor de lol en de, ik vind dit gewoon leuk. Gietoren, 55 kilometer en je komt op geen enkel stuk twee keer. <laughs> nee, <coughs> precies. Nee hè? Nou dan uh, dat is zondag. Zondagochtend ja. wel heel vroeg, acht uur. Ah oh, ja, dat maakt niet uit. Ik, ben, uh, ik kom van de boerderij, dus uh, dat is al uh, na tijd. En Geo Lippen zal er ook weer zijn wellicht. We gaan door met shorttrack. Een deel van de mondiale Short top is komend weekend in Nederland. In Dordrecht worden namelijk de wereldbekerfinales gereden. Een mooie kans voor het Nederlandse publiek... om bijvoorbeeld de kerstversie Europees kampioen Shinky Knecht in actie te zien. Hij verbleef de laatste weken vooral in het buitenland... net als de rest van de Nederlandse ploeg. Je hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Even een kleine wandeling van de parkeerplaats door de sneeuw. Naar de Sportboulevard. En dan staan we vlak voor het Opti Sportcentrum, Waar de auto's af en aan rijden. De catering, de stoffeerder, geluidsinstallaties. Er wordt van alles uitgeladen. Want de voorbereidingen op de Wereldbeker Finale Short Track zijn in volle gang. En dat is een groot toernooi waar ze naar uitkijken in Dordrecht. Voor het eerst vindt de finale van de Wereldbeker Short Track plaats in Nederland. En dan ook nog eens bij ons in Dordrecht. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 februari is het zover. En als we dan binnen gaan kijken, volop werkzaamheden nog. Met een hoogwerker zelfs. Even de geïmproviseerde tribunes oplopen. Dan kijk ik uit over die ijsvloer. En die is klaar. Hoor maar. Het kenmerkende geluid van shortreckers in volle vaart tijdens de training. Boven de tribunes de vlaggen van de 24 deelnemende landen. En de posters van de Nederlandse ploeg. Mooi uitgelicht, stoer. Ze stralen uit... Wij zijn er klaar voor. We treffen Oranje ergens anders. Um, we wilden even een champagne moment. We komen terecht in een hotel in Ridderkerk. Waar de flessen champagne worden aangesleept voor de Nederlandse ploeg. Shinky, ik wou jou als individuele kampioen even vragen of jij uh, lekker wil uh, de boel ontkurken. Om de successen van de afgelopen weken te vieren. En hotels die hebben de short trackers veel gezien die afgelopen weken. Eerst eens even terug naar Tsjechië het EK. Nee, nee. Zo klonk het ijs daar. Het ijs waarop Schenkie Knecht grote successen vierde. Voor het eerst in de Nederlandse short track is een Nederlander Europees kampioen geworden. En lid het nou ik nog een echte Frieswézer. Het is Schenky Knecht. Ja, dat was natuurlijk een ongekend succes voor jou hè. Ja, nee, zeker. Dat was uh, super mooi. Voor de eerste in mijn carrière Europese kampioen ook. Wat is het geheim van dat succes wat jou betreft? Ik denk dat ik me zenuwen en alles goed onder controle heb willen houden. En dat ik uh, goed heb kunnen rekenen en uh, heb gewonnen. Ik zag een van de krantenkoppen die zei, Shinky is volwassen geworden. Was het een beetje zo? Ja, nee, denk ik wel. Ja. In wat voor opzicht? Nou, gewoon in, uh, in alles. Hoe, het, uh, hoe ik aan wedstrijd inga, en, uh, in de voorbereiding. En, uh, niet meer heel uh, afwachtend en gewoon ik weet wat ik doe en, uh, en ik weet dat het goed genoeg is. Dus niet meer het uh, vastklampen aan een tegenstander maar zelf gaan? Ja, nou, inderdaad. Hè. Ik rij nu wedstrijden van kop af aan en, uh, en ik zit er niet meer achter om uh, aanklampen wat jij zegt of uh, heel lang te wachten en dan nog proberen op te schuiven. Ja, ik kwam er vroeger wel heel ver mee en ik denk dat ik er ook heel veel van geleerd heb qua inhalen en zo, maar uh, op deze manier kan het ook en als je dan in, ingehaald wordt dan... Ik kan ook inhalen en dan pak je ze gewoon terug. En ook Jorien Termors was succesvol tijdens dat Europees kampioenschap met individueel zilver. Ook wat dat betreft een soort van doorbraak, hè? Nou ja, ik merkte wel, uh, het komt voor het gevecht met Fontana echt uh, heel goed aan. Inderdaad heeft voor mij wel uh, ja, wat deuren geopend en ook heel veel zelfvertrouwen gegeven... Voor, voor deze wereldbeek ook. Eh, nou, ik denk dat dat voor de toekomst wel, uh, wel goed is. Want Fontana die stond eigenlijk in uh, Europa op eenzame hoogte. Hè? Uh, dat moet wel een heel prettige constatering zijn dat je dat gat toch kleiner ziet worden. Nou ja, ik denk dat het gat gewoon gedicht is en uh, ja, dat geeft gewoon een enorme vertrouwensboost. En uh, dat merk je wel terug in de, in de races uh, ook in Moskou. En ik hoop dit weekend ook weer uh, gewoon hard te rijden. Van Tsjechië naar Moskou, waar het afgelopen weekend een wereldbekerwedstrijd op het programma stond. Met Shinky Knecht, de regerend Europees kampioen dus. Maar uh, daar ging het even missen. Wat gebeurde er? Eerst half finale viel ik naar uh, zes rondjes volgens mij. En, uh, ik viel samen met een Canadese, waar hij gewoon tegen elkaar aan net voor de bocht. En, uh, hij kwam precies met zijn schaatsen uh, achter tegen mijn hoofd. En, uh, dus toen was het daarover. Hoofdwond. Ja. Naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis, ja. En wat bleek daar? Ja, niet zoveel, gewoon vier en, uh, oh. Ja, het viel allemaal mee. Want uh, hier was de vraag, oh jee, hij zal Dordrecht toch wel redden? Ik had zelf nergens last van, maar uh, ja, het is nu maar kijk, Jeroen Zee ook ik kan nu nog heel goed voelen, maar ik kan heel erg hoofdpijn later nog krijgen. Maar ik heb echt helemaal nergens last van gehad, zolang ik hier ben. En, uh, ja, het zit mooi dicht, dus en ik kan mijn helemaal weer op hebben, dus het is allemaal prima. Dus gewoon schadevrij aan de start? Ja hoor. En nu dus in eigen land de Nederlandse shortrekkers voor de wereldbekerfinale in Dordrecht. Wat moet je ervan verwachten? Nou ja, het is natuurlijk in eigen land in Dordrecht. En ik denk dat daardoor het daardoor wel een hele hoge plek heeft in onze agenda. We willen hier gewoon goed presteren en op de podiums belanden. Het is voor het thuispubliek natuurlijk, dus je wilt gewoon echt wel iets laten zien. En ik uh, ga er ook uh, uiterst mijn best voor doen natuurlijk om uh, het publiek uh, mooie wedstrijden te laten zien. En uh, ik denk dat het wel goed komt. Al dus Shinky. Dan nog even sportnieuws. Stuart Pierce, 29-jarige ex-international van Engeland, neemt voorlopig de taken over van Fabio Capello. Capello nam woensdag ontslag als bondscoach omdat de Engelse bond besloten had John Terry de aanvoerdersband af te nemen. Houdt International Pierce, bondscoach van Engeland voor spelers onder 21 jaar en het Olympisch team, zit dus op 29 februari op de bank als het Nederlands elftal gaat oefenen op Wembley. Tegen de Engelse Terry wachtte overigens een proces vanwege racisme. En de bond wilde niet dat hij op het EK deze zomer het nationale elftal zou leiden. Capello was het daar pertinent niet mee eens... en de bond accepteerde het ontslag van de Italiaanse trainer. Verder nieuws over Capello is dat internationale... Inter dus de ploeg van Wesley Sneijder... zojuist in een officieel communiqué heeft uh, bekendgemaakt... dat Capello absoluut geen nieuwe trainer gaat worden van Inter. Daar werd over gespeculeerd... En vanuit München bereikte ons bericht dat er wat onvrede was bij Arjen Robben. Omdat hij gepasseerd was in de laatste wedstrijd van Bayern München. En Thomas Müller op zijn plek het ontzettend goed deed. En de trainer Joep zei van hij moet niet zeuren. Hij krijgt echt wel weer zijn kans. Maar Müller heeft het voortreffelijk gedaan. Sterker nog, die heeft ook heel erg goed meeverdedigd. En u weet het, Duitsers kunnen altijd heel goed meeverdedigen. Volgende week ben ik er weer. Dan is op donderdagavond langs de lijn naar eerder, Al om zeven uur als we aandacht besteden aan vier wedstrijden in Europa League. En morgenavond is er uiteraard ook langs de lijn. Dan zit Menno Reemmeijer achter deze microfoon. Maar, ik weet het, u wil na het nieuws niets anders dan luisteren naar Met het Oog op Morgen. En dan luistert u naar de vertrouwde stem van Chris Keijnen. Dit was hem voor vanavond, op deze donderdagavond. Voor alle duidelijkheid, de Elfstedentocht gaat niet door.